John Shalish-Kashvili is 75 jaar geworden. In een ziekenhuis in Weert is zanger, tekstschrijver en platenbaas Johnny Hoes overleden. Schreef meer dan 5000 meezingers en levensliederen... en werd de koning van de smartlab genoemd. In 1961 had hij zijn grootste hit met Och was ik maar bij moeder thuis gebleven. Er werden 450.000 exemplaren van verkocht... waarmee het een van de meest verkochte Nederlandstalige nummers was. De platenmaatschappij van Hoes, Telstar, bood onderzoek aan veel Nederlandse artiesten... ook buiten het genre levenslied. Hoes ontdekte de zangeres zonder naam en de reinkrekels. Zijn bedrijf bracht ook platen uit van bijvoorbeeld Frank boeien en Doemaar. Johnny Hoes is 94 jaar geworden. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen en wind. In de noordelijke kustgebieden zware windstoten. Ook overdag onstuimig en regenachtig, bij temperaturen rond 17 graden. Dit was het NMS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust. Simone Wijnands. Een hele goede nacht. In Lust gaat het deze nacht met je, uh, ga ik met je praten over afstand in een relatie. Dat kan bijvoorbeeld komen omdat je partner heel veel op reis is... of omdat jullie banen helemaal niet op elkaar aansluiten... en je elkaar daardoor heel erg weinig ziet. Maar hoe zorg je er dan voor dat je je relatie ook in stand houdt... ondanks het feit dat je elkaar fysiek weinig of moeilijk kan zien... Dat wil ik van jou weten. Heb je het zelf wel eens meegemaakt? Heb je tips of uh, ben je erachter gekomen dat zo'n situatie helemaal niet gaat werken? Laat het mij dan weten op 0800-1121. 0800-1121. Dan praten we erover verder. Uh, net zoals in uh, Boyd's Bar. Daar zitten mijn uh, lieve collega's Olaf, Edwin en Leslie. Die werken allemaal voor BNN's 3 op reis en die zijn daarom ook heel erg veel weg voor hun werk. Hoe gaan zij daar nou mee om als je een partner hebt? Want uh, op zo'n reis gebeuren soms best wel onverwachte dingen. Nou, wat precies, dat hoor je nu van henzelf in Boyd's Bar. Boyd's, Bar. Boyd's Bar. Maar waarom kon jij niet naar Meld? Zat je in het buitenland? Ja, ik zat in het buitenland. Dus oh, ja, het is... mocht van mijn eindredacteur niet uh, kon niet verschoven worden. Oh ja, maar als je in het buitenland zit, dan is het natuurlijk ook wel heel spannend om. om want dan ben je heel ver van je liefje af. Ja. Is het dan uh, makkelijker, zeg maar, om, uh, om iets te doen? Nee. Nee, want kijk, als je echt van iemand houdt, ja? dan doe je dat soort dingen Ja, nou, oké. Okay. En ik ben ook maar heel kort weg elke keer. Kijk, als ik echt lang weg zou zijn, dan wel, maar zo kort dan... En het is wel weer extra leuk om elkaar ernaar weer te zien, ja. toch? Ja. Het is ergens heel goed voor je relatie veel weg zijn. Maar ergens ook een beetje slecht. Want je groeit gewoon de hele tijd. Maar wat, wat in het buitenland gebeurt, dat, dat what happens spelen. In, uh, ja, steeds. Maar ja, weet je, de, ja, als er niks gebeurt, dan valt er ook niks te vertellen. Ja, nou ja, ja dat, dat ben ik niet helemaal met je eens. Wat zijn jouw ervaringen? In het buitenland? In? Ja. De eerste keer dat ik, ik um, um, uh, voor, dat was toen voor RTL Travel, naar, uh, naar het buitenland ging, was met Floortje naar New York. We hadden nog geen meter gedraaid. We gingen inchecken in een hotel om drie uur s nachts want we kwamen aan. En er stond een of andere dude die stond achter mij en die had mijn kamernummer gezien. Uh. Welke ik kreeg. En ik zat tien minuten op mijn kamer en toen kreeg ik een telefoontje: Hi, can I come down? I saw you in the lobby. <laughs> Natuurlijk. Ja, en ik ga. Nou, ja, dus, dus die, die, die gozer die kwam langs. De volgende ochtend heb ik echt niks verteld. Want ik dacht van ja, maar dat kan is niet. Dat kan echt niet. En toen, uh, na drie maanden, kwam. Uh, kwam de redactie erachter doordat een goede vriend van mij uh, zich versprak <lacht> en um, en ja, ja, toen, goed. ja, <lacht> ja en toen, nou ja en in ieder geval in ieder geval de hele redactie was boos dat ik het allemaal voor mezelf had gehouden en ik moet wel zeggen als je dat dan in het buitenland doet het is toch ook wel, het heeft ook wel iets heel spannends of zo ja, mega spannend ja. nee omdat nee. je toch maar, heel erg uh, ja zegt. Nee, ja dat kan ik niet ik ben natuurlijk ook ik heb gestudeerd in het buitenland en dat oh, was ook ja. een vriendje ja, dus ik weet wel hoe dat dat heel spannend is. En je bent er helemaal alleen en niemand hoeft erachter te komen. En, allemaal. en ik kan me voorstellen, als het met zoiets is... dan is het ook zo spannend omdat je het verborgen moet houden. Ofzo. Ja, ja of, of zo onverwacht in het buitenland, alles nieuw. Ja, en zelfs dat, ja, ik geloof gewoon niet in afstand. Want ik werk nu vier jaar voor drie op reis met jullie. En Peter en ik hadden, Peter is mijn vriendje, we hadden echt wel een goede basis. Maar het heeft wel echt, onze relatie heeft er wel flink onder te lijden gehad. En uh, toen ik net begon, zat iedereen ook zo, oh, heb je een vriendje? Hoe lang? Oh, wacht maar, volgende seizoen is het uit. En we hebben toch stand weten te houden. Maar dat heeft echt wel, vooral van hem, heel veel uh, energie gekost. Omdat je zo vaak in het buitenland zat? Ja, want je groeit echt uit elkaar en dan kom je terug en dan moet je altijd even landen. En op een gegeven moment ga je gewoon een beetje langs elkaar heen leven. En ja. je mist heel veel dingen samen en je moet ook, ja, ook wat jaloezie en dingen. Je moet elkaar echt gewoon ook vertrouwen en... Ja. Het is best wel. Je kleinere. leeft alle twee een heel ander ritme of zo? Ja, en je kan ook niet als ik dan weer een tijdje hier ben, dan merk ik dat we weer helemaal echt zo. Dan ben je echt samen <kwijnt> en dan ga je, weer echt, ga je elkaar weer goed aanvoelen. Want het gaat een beetje, ja, het gaat echt langs elkaar heen. Want dan kom ik terug en dan ben je hier één week, twee weken. En dan heeft hij allemaal dingen gedaan die ik niet mee heb gemaakt. En ik heb allemaal dingen meegemaakt. Waar hij niet over ja. mee kan praten. Dus dan heb je het over oppervlakkige dingen. En dan ben je alweer weg. En dan ben je weer terug. En dan ben je weer weg. En zo gaat dat. En dan door. ben je weer terug. Ja. ja. Maar misschien is het daarom wel ja. goed. in relatie. Want het kan ook zijn. Als je meteen vooraan ja, ja, ik vind het heel leuk, maar ja. voor hem is het natuurlijk... Ja. Kijk, mij maakt het, ik vind het gewoon te gek. Maar hij, voor de thuisblijvers is het altijd ja. Ja. kutter. Ja, want ik ja, maak zoveel mee ik denk dat ja, weet je wel, ik voel, ik mis hem ook. Want dan ben ik weg en ik ben echt weg en hij zit daar thuis. Ja, hij mist mij ook wel, maar het is voor hem veel kutter dan ja, voor mij. Absoluut. Maar eigenlijk is het dus, als je, als je, als je dat niet zou gedaan zou hebben... zou je misschien wel heel erg met hem in een sleur zijn gekomen. Ja, dan vraag ik me dus ook ja, af. Nee, nee. Daar ben ik echt bang voor. Want we zitten ook wel eens van. Oh, en elke keer zegt hij ook, oh, hou je er dan weer op. Of zullen we dan nu gewoon. En dan zeg ik, nou oké. Okay, en dan nog eentje dan. En dan ga je toch weer door. Want dat is ook gewoon heel leuk. Maar het is wel, soms denken we allebei wel eens van ja, stel als ik nu iets echt in Nederland ga werken. En we zijn de hele tijd alleen maar samen. Ja, dat zijn we ook ja. al. Hier. En mijn bnn collegas pakken er nog een biertje bij. En die hebben uh, ook enorm veel ervaring dus met een relatie op afstand. Hoe zit dat bij jou? Herken je hun verhalen? Of misschien wel helemaal niet? Dat kan ook. Ik wil het van je weten en ik wil er graag met je over verder praten. Je kan bellen naar 0800 1121 of mailen naar lust Been. I'll stop, kiss my blues goodbye, breathe until I soar outside my crazy night. The en Riviera Live. Dan verlang je toch meteen naar lekkere stranden en warmte en heel ander weer dan dat we de laatste dagen hier hebben gehad. In het programma Grenzeloos Verliefd, dan zie je stellen waarvan er één in een ander land woont en gaat emigreren naar het land van zijn of haar geliefde. Zo ook bij Kim, die haar Erik in Zambia opzoekt om daarvoor eeuwig te blijven. Althans, dat is de bedoeling. Maar de cultuurschok en de eenzaamheid, die slaan toch na een paar dagen al Toe. Ik probeer het hem zonder echt wel uit te leggen wat het gevoel dat ik hier heb. dat ik me eenzaam voel. Tot ik het gevoel heb dat ik in een kooitje zit. Dat ik niet kan. dat uh... niet vrij kan zijn. Niet kan fladderen, om het zo even te noemen. Dat ik niet mijn eigen dingen kan doen. En dan kijkt hij me eigenlijk heel onbegrijpelijk aan. Zo van: ja, maar waar heb je het dan nou over? Je bent hier toch vrij? Je kan hier alles doen wat je wil? En je hebt mij toch? Nou ja, dan probeer ik het wel tegen hem te zeggen: van dat, dat het toch gewoon niet voldoende is. Kim mist dus haar vrijheid, de vrijheid om te gaan en staan waar en wanneer ze maar wil, om boodschappen te doen wanneer het uitkomt en ook de vrijheid om haar vrienden te zien. De eenzaamheid breekt haar uiteindelijk toch op en dan komt het moment dat, afscheid moet, dat ze afscheid moet nemen van Erik. En hoewel ze nog steeds heel erg verliefd is, telt de vrijheid die ze in Nederland heeft toch zwaarder. Ergens ben ik opgelucht om op terug aan naar Nederland. Ik ben heel zenuwachtig over het afscheid. I wish her all the best in school. Uh, Enday we'll meet up again. De ouders en zus van Kim zijn inmiddels op schiphol om haar op te halen. Ja, ze kan denk ik niet wennen in zo'n vreemd land en dan helemaal in Afrika. Ze vond het wel mooi. De natuur, alles wat ze zag, maar dat was het. Nou ja, dat kun je met 14 dagen ook bekijken, mooie natuur. Maar je wilt als normaal Nederlands mens wil je ook contacten hebben. Vriendinnen, kennissen, vrienden. Je kunt daar niet verder. Dus ze had zoiets van, ik heb niks. Ik heb gewoon niks. Ja, alleen Erik. Maar je kunt niet alleen van liefde leven, lijkt mij. Wat een verstandige moeder. De moeder van Kim die zegt dus dat je niet alleen van liefde kan leven. En dat klopte ook wel een beetje in het geval van Kim. Hoewel ze nog heel erg van die Erik hield... kon ze dus niet wennen aan het land en verliet ze hem. Een nou, mooi voorbeeld dus van een relatie op afstand die uiteindelijk niet werkt. Begrijp je dat? Om, uh, of kun je daar gewoon helemaal niet met je pet bij? Denk je dat de afstand nooit een reden mag zijn... om een liefde te laten lopen? Laat het mij weten door te bellen... naar het gratis nummer 0800-1121. 0800-1121. En mailen kan ook als je dat fijner vindt. Lust Maar ik vind bellen leuk hoor. 0800-1121. Dit is Shakira. Liefde op afstand. Stel je komt iemand tegen, superleuk, echt helemaal vlam in de pan, superverliefd. Er is alleen één nadeel. Hij woont in het buitenland aan de andere kant van de wereld. Dat uh, kan niet gebeuren. Wat doe je dan? Werkt het dan wel? Uh, daar gaat het vannacht over in Lust. Je kan bellen als je zulke ervaring hebt. 0800-1121. Een hele goede nacht, Fox. Jij hebt een, uh, een, een geliefde, een, een vriendje, maar die woont een eind uit de buurt. Ja, het is een heel, uh, heel bijzonder verhaal. Ik emigreer terug naar de States in oktober. En uh, ik ga naar Alaska. En ik ga bij een vriend van mij daar wonen. En ik ben in contact gekomen met een andere vriend van hem. Via Facebook, omdat mensen dan horen dat ik uh, daarheen verhuis. En toen ben ik uh, via Facebook met hem aan de uh, praat geraakt. En uh, dat ging eerst via Facebook-chat en toen via Skype. En. Ja, toen er anderhalve week hadden we niks iets van, hmm, we brengen toch al ongeveer vier uur per dag op de computer met elkaar door. En dat is nu uh, ja, al bijna twee maanden aan de gang. Ja, we zijn super verliefd op elkaar. Maar <laughs> jullie hebben elkaar dus nog nooit in het echt ontmoet? Nee. Dat is bizar. I know, het is echt een beetje van de zotte. Ik kan het zelf ook nog niet zo heel goed bevatten. Nou, oh, maar... Hoe, hoe kun je... Uh, ja, ik vind het best gek. Want het is toch... Als je verliefd wordt op iemand... Dan spelen er nog een heleboel dingen mee. Ook hoe, hoe iemand eruit ziet. Hoe iemand ruikt. Hoe iemand voelt. Maar dat, ja. dat weet je allemaal niet. Nee, dat weet ik nu niet. Ik, um, ja, we, we praten elke dag over tienduizenden onderwerpen. En um, ja, we zien elkaar via de Skype. Een paar uur per dag. en uh, Dus ja, je ziet elkaars leefomgeving. Je ziet waar je mee bezig bent. En... Um, ja, uh, zo is er toch blijkbaar iets ontstaan. En ik vond het eerst ook heel erg moeilijk om er zelf mee om te gaan. Maar toen ja, ging ik ook wel naar vroeger werden mensen ook verliefd op elkaar door een versie van poëzie. Of, of brieven die ze, naar, die ze vonden of iets. Dat, het kan gewoon gebeuren. Ja, dit is de, de moderne versie uh, daarvan. Ja, en ik ja als je dan kijkt naar nou, ik wil dit ik vind heel mooi ik wil het geen internetdating doen, want ik was het helemaal niet op zoek maar als je ook hoort hoeveel mensen er daadwerkelijk eigenlijk toch via uh, het, het, het, ja, het internet op een elkaar op een datingsite moeten en dan uiteindelijk gelukkig worden dat gebeurt ook heel erg veel en ja het is wel heel raar ja. ik ik heb nu enorm veel ja, het eerste wat we doen als we wakker worden... is skype aanzetten elkaar bellen. het je toch wel een, een beetje hele... naast elkaar wakker. Maar uh, hebben jullie dan ook webcamseks? Nou, we hebben het daar wel over gehad. Um, om, uh, van, ja, willen we dat doen of willen we dat niet doen? Um, omdat we alle twee echt heel erg in elkaar geïnteresseerd zijn... en echt ja, gewoon vlinders van de buik hadden. Dus ja, we kunnen wel webcamseks gaan hebben. Maar dan, dat is zo leeg. En, en dan heb je inderdaad niet die geuren en, en niet dat... Um, ja, dan heb je dat niet. En het zou een beetje jammer zijn als dan daadwerkelijk de eerste keer met elkaar samen. Dan, ja, dan is de mysterie er een beetje af. Ja. Dan, maar ben je niet bang het, dat, dat dat het misschien ook juist is? Dat het misschien wel heel erg tegenvalt, dat straks dat het hele mysterie weg is als je elkaar dan echt ziet? Ja, dat weten we niet, maar het, het wordt elke dag meer met elkaar het is niet zo dat het een online flirt is of dat je elkaar een smsje of een mailtje stuurt. Nee, het is gewoon echt heel de dag door elkaar mailen en skypen. En ja, je bent er company mee bezig. Mm -hmm. en echt ook van ja, hoe, hoe, hoe zal het gaan in, in de toekomst als ik daar ben? Of ik, bedoel, ik verhuis daar sowieso heen en nu heb ik in één keer een jongen... waar ik een, ja, gewoon echt linders voor mijn buik heb. Ik, ik weet niet, dat, dat zal heel erg spannend gaan worden. Wat denk je dat er maar... gebeurt als je hem voor het eerst ziet? <laughs> dat hebben we al een beetje uitgepland. <laughs> Jullie hebben alles al besproken. <laughs> ja joh, um, nou, hij heeft in principe vrijgenomen van zijn werk. Hij komt uh, mij ophalen van het vliegveld. Ik heb ja heel mijn hebben en houden bij. En uh, mijn hond uh, is daar ook. En die neem ik ook mee. Hij komt mij ophalen van het vliegveld. We hebben in principe de hele dag samen. Want een vriend van mij waar ik bij ga wonen, die uh, is dan nog op werk. Ja, we hebben eigenlijk afgesproken van, ja, kom ophalen. We gaan even zorgen dat mijn hond uh, helemaal relaxed en kan wordt daarna. En dan uh, gaan we de bossen in daar. En uh, wandelen en heel veel praten. En ja, ik denk, dat, ik denk dat mijn lijf heel erg in de war zal zijn. Want ergens diep van binnen ken je die persoon zo goed. Omdat je dag in dag uit of vier en op dat moment vier en een halve maand met elkaar dagelijks... Ja, maar luister, jullie, jullie bespringen elkaar toch gewoon... Dat is waarschijnlijk Ja, daar hebben we het Nu ja, Jullie gaan er we niet eerst wandelen in een bos. Kom op zeg. Nou ja, we gaan het bos in. Daar zijn niet veel mensen. Oh ja, het is natuurlijk wel Alaska, maar wel heel koud, denk ik. Nou, Het eerste idee was, hij heeft een hele grote west amerikaans schoolbus waar hij in woont. En we hadden eerst zoiets van, nou, waarschijnlijk komen de eerste drie uur niet van de parkeerplaats als op het vliegveld. <laughs> maar ja, hij heeft er wel gevraagd. Nou, kom je zo kom je bij me, slapen veel en ja, het is heel intens inderdaad. Dat is heel, heel erg raar. Ja, um, maar ik ook heel het leuk, ook. leuk, want ik, ik, hoor, ik hoor helemaal aan, aan je hoe je, je... Volgens mij zit je echt stralend bij de telefoon, dat kan niet anders. Um, ja, ik zit heel stralend bij de telefoon en hij zit ook echt heel erg te glimlachen naar me nu. En uh, hij zegt van um, uh, twee uh, crazy gypsies dat met through Facebook. En are waiting for the day that they can finally meet and spend three days. <laughs> <laughs> ik ben echt super benieuwd. Wanneer ga je ook weer? Um, 4 oktober vlieg ik weg. 4 oktober. Laten ja, ik... we in oktober even met elkaar bellen weer. In Lust. Oh ja, yeah, dat lijkt me heel erg cool. Ik ben heel benieuwd. Dan, dan zoeken we dit weer eventjes op. Wat je allemaal hebt voorspeld. Hoe het zal gaan. En dan, dan horen we hoe je, van je hoe het echt is gegaan. Ja, dat, uh, dat zou heel spannend zijn. Ja, dat denk ik ook. Ik, uh, ik ga jou uh, heel veel plezier wensen. En, uh, nou, ik, ik ben heel benieuwd. Ik denk, volgens mij, als ik je zo hoor, dan, dan is het alleen maar een roze geur maandenschijn. Maar uh, we, we wachten het af. In ieder geval heel veel uh, succes en plezier uh, als je straks hem voor het eerst in je armen mag sluiten. Ja, heel erg bedankt. Nog uh, 74 dagen. Dus uh, aftellen. nog aftellen. <laughs> Goeienacht, ja. hè? Ja, hetzelfde. Doeg. Lust, liefde, relaties en seks. Wat een romantisch verhaal, hè? Tenminste, als het ook echt romantisch gaat aflopen, dat ze niet straks uh, hetzelfde krijgt als uh, die mm, uh, luisteraar Richard die we eerder hadden, die gewoon werd opgelicht doordat zijn zogenaamde geliefde uiteindelijk uh, gewoon heel veel geld van hem uh, uh, stal vanuit Nigeria. Je weet het niet. Uh, verhalen over uh, relaties op afstand. From the ashes of an old life Let's catch this newborn flight Hold it close and never let it Wat een mooie liedjes maakt die man toch. John Allen en Joanna. Krijg veel mailtjes binnen op lust.bnn.nl. Hoi, ik heb ooit een vriendin gehad in Hogeveen en ik in uh, Tiel. Het was een engel. Het reizen was elk weekend vier uur heen en vier uur terug. Na de laatste keer woog de afstand groter dan de liefde. Nu, tien jaar later, is het de domste keuze. Kan nu nog huilen. Ellen, vergeef mij. Je weet pas wat je mist als het voorbij is. Ik weet alleen niet van wie deze mail nou is. Er staat er geen, geen naam bij. Maar Ellen, als je het verhaal herkent en je luistert... Bel dan even in, 0800-1121. Daniel, die stuurt ook een mailtje. Ik heb het net uitgemaakt met mijn vriendinnetje. Zij gaat in augustus voor tien maanden naar Duitsland. En daar heb ik vrij veel moeite mee. Het speelde voortdurend in mijn hoofd. En dat was voor mij de reden om te stoppen met de hele relatie. Nou, twee uh, relaties die het dus niet hebben overleefd, die afstand. Ik ben benieuwd hoe dat zit bij Adriaan. Goedenacht, Adriaan. Ja, dag, hallo. Ja, bij meisjes is het heel wat anders. Ja, bij jou is het een heel ander verhaal. Wat dan? Wat, uh, wat speelt er bij ja, jou? Ja, ik heb een hele, hele lieve vriendin die in Amerika woont. En, en ik woon hier en we zien elkaar op momenten dat het allemaal lukt om elkaar te ontmoeten. En dat is allemaal erg, erg goed. Dat is heel mooi. En, en dat, is, dat geeft ons ruimte in de relatie. Ik denk dat ruimte in een relatie het belangrijkste is wat er is. Ik zie zoveel echtparen hier. Waar die ruimte niet is en dat maakt mensen vreselijk ongelukkig. Hoe vaak zien jullie elkaar dan? Oh, dat... dat nou, drie, vier keer, vijf keer per jaar. Dat hangt er vanaf of zij naar Europa kan komen of ik daarheen kan komen. En dan zijn jullie bij elkaar voor hoe lang? Uh, twee weken, een maand. Hangt er hand dan maar We zeggen altijd dat is practical love. Dat weet je niet van tevoren. Maar heb je dan wel echt een relatie met elkaar? Ik denk dat veel mensen dan ook uh, zich zullen afvragen... achter de oren zullen krabben of we oh, je hebt... echt wat hebt samen. Ja, ja, ja, je hebt echt wat. Ja, nee, maar dat is, dat is even het punt dat anderen niet begrijpen. Kijk, elkaar bezitten, helemaal hebben... dat is het ergste wat er is in een relatie. Dat, dat, dat leidt tot niets. Je moet de ruimte geven. En, en dan krijg je creativiteit daarbinnen. We weten aan het begin van het jaar niet wanneer we elkaar willen zien, maar het is altijd weer vaker dan we denken. Ik moet een keer daarheen, zij moet een keer hierheen. We moeten uh, midden, midden in Europa ergens. Zij gaat nou, naar Afrika een land in... Frankvoort en ik reis voor twee dagen naar Frankvoort en dan zien we elkaar daar. Maar ja, het hoeft toch niet zo te zijn dat je elkaar automatisch bezit wanneer je uh, oh ja. dichter bij elkaar woont of samen woont. Nee, nee, nee, nee. nee, dat niet. nee, nee dat, de dertigers geloven daar niet in, maar de wat oudere generaties wel. Ja, ja nee, dat, dat, dat klopt. Dat, dat, en, en jouw vriendin is Amerikaanse? Is Amerikaanse. Ja. Hoe, hoe hebben jullie elkaar ooit ontmoet? Uh, op een congres. Ja. Ah. Want jullie doen hetzelfde werk? Is zoiets. Ja, zij is Weduwe en ik ben gescheiden. Oké. Okay. En, en, en dat is een hele... Ja, wij, wij, wij, wij, wij we bepalen ook... We hebben ook het idee van... Ja, dat komt vanuit onszelf. Als we het anders zouden willen, dan gaan we het wel anders regelen. Maar je, maar je kan hier gewoon... Zelf voor kiezen. En dat, dat doen we nog. Zij heeft zijn werk daar, ik heb mijn werk hier. En dan, ja. Maar je mist toch ook een heleboel dingen ja, van de Het is als heel je veel ja, ja, als jij s'avonds thuis komt, dan uh, is het niet zo dat je dan ja. lekker samen gaat eten en uh, de dag oh, doornemen ja. en bijkletsen. Ja, dan... we kletsen wel bij, want we bellen iedere avond. Maar uh, ja. Ik ben wat ouder, ik, ik, ik heb dat heel veel gehad. Ik, ik kan er heerlijk van genieten om alleen s'avonds thuis te komen. En dat kan zij ook. Ja. Ja, dat is, is, is dat onbegrijpelijk? Is dat uh, heel ver weg wereld? Ik weet het niet. Ik nou, denk... letterlijk ver weg dat dan weer wel. Maar ik denk dat het voor veel mensen in een van ongewone situaties. Ja, dit is ongewoon. Als je er bewust voor kiest, natuurlijk, hè. Want ja. Het is bij jullie ook niet aan de orde om ooit uh, te verhuizen, de ene. Ja, ja dat, dat zou wel kunnen. Dan moet dan was ik helemaal klaar met mijn werk. Zou dat kunnen? Als ze zou ik naar Europa kunnen komen, ja, dat kan allemaal wel. Maar ja, daar kies je dan voor. Maar dat dat vullen wij nu nog niet. En, en het geeft ons echt veel vrijheid en ruimte. En en zeggen zeggen altijd mensen, ja, ja, ja, maar. Dan moet je elkaar ook wel heel veel vertrouwen. Nou, dat is het niet. Kijk, bij, bij vertrouwen dan staat er wantrouwen tegenover. En daar gaat het niet om. Disrespect, het is respect. Het is weten wat je aan elkaar hebt. Uh, dat, dat gaat heel erg goed. Ik vind zoveel droeve verhalen die ik <lacht> verder hoor vanavond. Ja. denk, denk je maar het kan. Ja, maar ja misschien... Uh, ik, ik ben wat ouder dan je al denkt. en Misschien kan het dan pas op die leeftijd. Hoe oud dan? Wat... Uh... Je kan het niet echt afleiden aan nee, je. Nee, maar goed, stem. Ik 70. Oké, okay. ja, dat is En uh, nog steeds aan het werk. Ja, ja. Zo. Ja ja, ook dat ja. nog. Ja, dat, zijn ja dat is een ander aspect. Kun ik ook u erover vertellen? Ja. Nee, nee. nee en nee. zij is wat, uh, zij is iets, iets jonger, maar dat uh... Ja, nee, het dat... gaat gewoon hartstikke goed. Maar, ja. maar goed, ja. het is wel te overwegen dus om op een gegeven moment toch naar elkaar toe te gaan. Maar denk je dat het dan dat, dat dan wel zou werken? Wij weten dat niet. niet. Daar twijfelen we niet aan, maar dat zal dan, ja, dat blijkt dan wel een keer. Ja, het is niet zo gemakkelijk. Dan moet je gaan trouwen. Boor, dan denk je, nou trouwen, dan leg je weer zoveel vast. Dat is de enige manier dat ik in Amerika zou kunnen gaan wonen, zij kan hier komen. Uh, ja... Wij houden het gewoon zo. En dat is zo plezier. Dat wil ik eigenlijk anderen zeggen. Neem een beetje afstand. Mm -hmm. En als in die afstand ontstaat, de, ja. Heel veel liefde wat op kan bloeien. En je had het even over vertrouwen, hè? Jullie ja, ja. Geen wantrouwen, jullie nee. vertrouwen ja, elkaar voorkomen. Ja. Maar hebben jullie wel nog bepaalde afspraken? Is het ook zo, want je, je ziet elkaar dus echt best wel weinig. Maanden niet. Ja, ja, maar dan verlang je af en toe wel eens eventjes naar iemand uh, naast je. Ja, uh, ja. Hebben jullie daar uh, dingen over afgesproken of uh, wel monogaam? We uh, hebben eigenlijk niks over afgesproken. Dus over afgesproken. alles nee. kan. Nou, die, ja, dat zou kunnen, maar dat gebeurt niet. We hebben het daar nou, wel is over. is gebeurd? Nee. Ook niet? Nee. Nee. nee. nee. Nee. Ja, we bellen iedere avond en dan praten we bij en dan, dan gebeurt er ook. natuurlijk. Ja, tuurlijk. En dan, dan, dan spreken we ook dat verlangen uit. Hey, wat zou het fijn zijn als je, etcetera cetera, et cetera. Nou, dat, als je dat uitspreekt, is het alweer anders. Dat je dat herkent voor elkaar en, en, en et cetera. Oh, wat een vreselijk verhaal van die ene mevrouw die uh, web, webcan-seks zou willen gaan hebben. Oh, nou, wat... nee, ze heeft het expres niet gedaan. Oh, je, voordat ze überhaupt echte seks heeft gehad. Oh, hemeltje. Maar wagen jullie je daar aan? Uh, of is dat... Uh, hebben we hebben webcam. nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. We praten gewoon. We, we hebben zoveel dingen altijd te vertellen en nog uit te wisselen uit ons eigen verleden. En, en, en. Ja, we hebben allebei een lange relatie achter de rug... en misschien heb je dat ook een reden om daar behoefte aan te hebben. Maar het is wel grotendeels platonisch dus. Nou, om een paar maanden kan je het nog platonisch noemen. Ja, platonisch, platonisch, hallo, wat een ouderwet woord. <laughs> Hoe zou jij het noemen dan? Ja, gewoon liefde. Uh, lo, lo, very long distance love. Ja, ja, ja. ja, ja. ja en en dat, dat, dat vult zich vanzelf in je leven. Ja, als het... Ja, ik weet niet. Als ik mooi bijna dood zou gaan, zal ze wel komen. Goed, en omgekeerd ga ik ook daarheen. Ja. Maar ja, om nu te zeggen, nou gaan we alles weer vastleggen. Ik vind, in liefde is ruimte. En daar moet je niet te veel in vastleggen. En dat heel veel mensen... Leiden daaronder, in mijn idee. Adriaan, wat voor uh, reacties krijg je van mensen om je heen? Oh, wat een geweldige grote liefde moet dat wel niet zijn van jullie. En wat een vertrouwen. Ja, mensen zijn vooral positief. Het is niet dat je continu, zal, zoals nou, jij, nu, uh, vragen ook, moet beantwoorden van hoe zit dat... Wanneer gaat het uh, veranderen uh, nu, en zo, wanneer ja. komt die hier ja. en zo. Ja, ook wel eens. Ja, dat, dat is natuurlijk ook wel wat jij ook vraagt. Ja, dat, dat, dat ligt voor de hand. Maar je, uh, meestal helpt. Iedereen vindt het heel bijzonder en heel goed eigenlijk ook. Oh, zo van, goh, ja, dat is toch wel mooi uh, als dat zo, uh, zo kan. Maar er zijn geen, echt geen nadelen aan, volgens jou? Er moeten toch momenten zijn geweest in de afgelopen jaren... dat je dacht van, ja, nu is het wel vervelend. Nu, uh, nu baal ik er toch gewoon een beetje van. Nou, als ik eerlijk ben, eigenlijk niet. Ik geniet er gewoon van. Ik geniet van mijn vrijheid hier, mijn ruimte. Ik... Ik, ik kan ook met iemand uitgaan hier. En en en en en en. en, en, en, en dus dat, dat, dat is ook heel veel plezier hier. En dat geldt voor haar ook. En daar praten we over. En, en soms kennen we elkaar, kennen die mensen elkaar ook. En iets onder ja, is. Nou, eigenlijk. pas als iets misschien heel droef zou gebeuren ofzo. Dat je dan. Ja, maar, nou, en dat nou, iemand overlijdt je... ja, ofzo. Ja, ja, dat dan, heb uh... ik niet nog had. Nee, nee dus ook, ook daar, daar hebben we het dan wel eens over, natuurlijk. Ja, ja dan wel. Ja, ja, ja. ja, maar dan, ja, dat weet je niet van tevoren, dus daar kun je niet echt op, uh, op nee. inspelen, maar nee. dat zou wel uh, een, een moment kunnen zijn waarop het echt wel uh, Ja, dan moet je het ook weer handelen vanuit het moment, wat je dan voelt. En dat, dat kan allemaal zich nog veranderen, maar... En dan nog iets anders, ja. wat natuurlijk ook wel speelt. Ja. Um, als je zo ver uit elkaar ja. woont. Dat kost ook nogal wat. Want je gaat natuurlijk ook regelmatig op en neer. Ja. Je belt, je belkosten. Nou, belkosten, je... Oh, belkosten, dat valt zo mee: via, oh. via internet, via Skype, Ja, maar en zo. je hebt ook, oh God, dat weet ook heel Je hebt speciale budgettelefoonkaarten. Dan kan ik naar Amerika voor 10 euro, kan ik 30 uur telefoneren. Ja, ja dus, voor een soort Skype toch? Ja. Ja, die zijn, ja, en, ja, ik moet vaak voor mijn werk wel eens daarheen. Of wel eens, voor mijn werk, ja, af en toe, een paar keer per jaar. En zij ook wel eens naar Europa. En, en, en dan, dan, ja, dan vinden we altijd weer... En, en een gegeven moment met uh, oud en nieuw en zo, dan vinden we weer een andere oplossing. We weten het nooit van tevoren. Die, oh, die onzekerheid is zo prettig. Maar ja, dat komt misschien omdat wij allebei dat stukje leven achter ons hebben al. Ja, en, en jullie hebben elkaar blijkbaar helemaal gevonden. Jullie zijn heel erg elkaars uh, ja, gelijken dit, daarin. Ja, dit is, dit is precies wat we allebei zouden wensen. En dat gebeurt ook zo. Wanneer zien jullie elkaar nu weer? Uh, dat is in, in ieder geval in oktober... Maar ook nog wel eerder. Ja, dan, dan wordt het verhaal nog ingewikkeld. Inmiddels heeft zij de mogelijkheid om in Europa te gaan werken. Oh, daar baal je ja. van. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Maar dan moet kiezen waar ze kiezen dat, waar dat dan gaat worden. Spannend. Ja, nou, ook dat is natuurlijk leuk. Dat is ook een goede woord. Maakt het houdt het allemaal een beetje spannend. Als je elkaar ziet, dan, uh, ja, dan is het ook allemaal heel erg, uh, erg leuk. En dan, dan moet je weer eens aan elkaar wennen. Dat, dat, dat heb je allemaal... Dingetjes voor. Je, je, je, je, je moet, het kan niet gelijk helemaal close zijn. Je moet even weer aan elkaar wennen dat je weer in mekaar's bijheid bent. En dan gaat het vanzelf allemaal weer. Je vervalt in ieder geval niet in, uh, in gewoontes en in, uh, in standaard nee, dingen. Nee, nee. nee. nee, nee. Misschien wil ik dat voorkomen. En ik, dat zou ik anderen willen adviseren. Voorkom dat. Het gaat niet zozeer om mijn verhaal eigenlijk, maar het gaat om wat anderen van zou kunnen leren. Nou, een mooi positief verhaal. Ja, ik doe dus ja, ja, heel veel droefheid hoor ik. Maar ja, misschien ingegeven de omstandigheden waar mensen ook niet anders kunnen. Maar goed, dit is positief. Ja, mooi verhaal. Adrian, ja, dank je. Uh, dank je wel. Ja, goed. En, ja, ja. En en plezier met het programma toch. ook nog. Okay. Ja hoor, okay, dank je wel. Dag. Nou, heel positief verhaal dus over een relatie op afstand. Zo kan het dus ook. Uh, misschien heb jij uh, diezelfde ervaring of uh, juist totaal tegenovergesteld. Dan kun je er echt helemaal niets, maar dan ook niets bij voorstellen. Ik hoor het graag van je. lustbnm.nl Dat is ons mailadres. En je kan bellen naar 0800 1121. Ik Maar de Yes it do Started riding the bike huh. listen They're making milk out of powder Yeah they are Got the baby crying Poor baby, they you know what that stuff is Rent's gone up higher Yes it is Got the parents lying Yeah, it will. And if you look, you will discover, yeah. Lord, it's a real motherfucker. Yeah. Oh! Good dog. Listen, got to go to a disco. Let's throw your troubles away.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 Yeah, it'll make you wanna run the car yeah And if you look, you will discover, yeah Now is some real motherfucker, yeah, yeah. en Real Mother voor ja. hele goedenacht, Willem. Hey, goedenacht. Jij bent uh, internationaal chauffeur. Ik heb uh, eerder deze uitzending ook een andere internationaal chauffeur aan de la, uh, lijn gehad. Of jij was het zelfs. Je bent geweest. Ja, ik ben het geweest. Ja, dat klopt. Maar nu niet meer. Waarom? Nou, ik het gewoon aan het rond uh, dat het uh, gemis uh, te groot is eigenlijk. Ja, want jij had dus hetzelfde uh, probleem, tenminste tussen aardangstekens, voor jou was het in ieder geval een probleem. Veel van huis, hoe vaak uh, en hoe lang was je van huis? Nou, ik ging meestal op een uh, zondagavond al weg, of maandagochtend heel erg vroeg. En dan was ik uh, vrijdagavond of uh, de zaterdagochtend pas weer, uh, weer thuis. Echt gewoon de hele week lang, dus geen teken van Willem thuis... Nou ja, uh, niet, uh, niet uh, uh, fysiek en lichamelijk, wel via telefoon en dat soort dingen. Maar uh, ja, ik was zelf niet eigenlijk wel in. En hoe was dat voor jou? Ja, uh, ik had mijn werk en ik was druk aan het telefoneren en uh, met de werkzaamheden bezig. Het uh, plannen van de ritten, uh, ja, met mijn onderlinge collega's praten, happy eten ergens een drankje doen. Het was mij eigenlijk... Uh, ja, een soort vakantie eigenlijk, leek het haak wel. Ik in Haag wel maar... Ja, dan hoor ik het thuisgrond weer en dan was het, uh, ja, het was erg groot daar wat, zo. Wat werd er dan gezegd? Met je vrouw boos, uh, huilen, wat, wat voor gesprekken hadden jullie daarover? Nou, dat was het uh, meestal tegen Zieken daar liep, werd het wel wat vrolijker, maar de, de, de, de maandag tot en met woensdag gesprekken waren vaak wat, uh, ja, wat korter, wat, wat, nou uh, ja. Ik merkte gewoon aan haar gesprek dat het uh, ja, zo denselijk nu was. En hoe lang hebben jullie het volgehouden met elkaar? Uh, dat is twee jaar geleden. Twee en jaar heb ik uh, internationaal gereden. Twee jaar, oké. Okay. Dat is behoorlijk lang. En wanneer merkte je dat er dan scheurtjes in kwamen? Behalve dan dat je er op een gegeven moment over gaat praten. Wat, wat ging er nog meer mis? Want ik kan me voorstellen dat dat dan leidt tot... Ruzies thuis, misschien wel, uh, nou ja, dat, dat er barsten in je relatie uh, komen. Ja, nou, het was meer het, uh, het langs vrij heen lopen, zeg maar. Je kwam met weekend thuis en was vaak boodschappen doen, met de kinderen wat gaan doen. Uh, ja, het gezinsleven naar vrienden, naar familie, verjaardagen. Nou, ja, voor dit was het weer uh, zondagavond. En dan, uh, ja, was ik weer aan het afscheid nemen, dat we wegging. En dat langs elkaar heen leven, waar, uh, hoe ging dat dan? Als je elkaar dan wel sprak, waar ging het dan over? Had je dan ook nog wel echte gesprekken met elkaar? Of was het ook alleen maar nou ja, een beetje. Nou over ja, de... dat, dat, dat, dat werd minder. Uh -huh. We waren wel heel veel bij elkaar, zeg maar. En dan uh, besprak je alles met elkaar. Uh, kinderen, schoolbesprekingen, noem maar op. Toen was het. Negen van kinderen erbij. Of we hadden we het uh, ja, in overleg mee. En nou ging alles maar via de telefoon. En wat was uiteindelijk de druppel? Ja, het was voor mij eigenlijk de, het gevoel dat ik dacht van, ja, nou moet ik uh, stappen gaan ondernemen, anders uh, ja, vond je daar ook wel op, op je gescheiden zijn, zeg maar. Want daar was het wel op uitgedraaid, denk je. Jullie waren wel uit elkaar gegaan als jij ja, niet was gestopt. Nou, ik durf niet zwart of wit te zeggen. Zover, is het, uh, zover zijn die gesprekken niet geweest. Maar ik dacht wel, ik moet nu wel iets gaan doen. Want als ik nu niks ga doen, dan wordt het van kwaad tot erg. En ik weet niet waar het dan gaat eindigen. Ja. Kan, ik wel, kan ik wel zeggen, van, nou, ik ben een eigen wijn en ik uh, ben een eigen ondernemer... en ik wil mijn eigen bedrijf uh, uh, draaiende houden. Maar ik dacht van ja, dat, uh, dat gaat het niet worden. Dat, uh, zo moet we het niet gaan doen? Nee, want ik heb eerder deze uitzending iemand gesproken, een luisteraar, die eigenlijk een beetje hetzelfde had. Die ook ondernemer veel in het buitenland, die zei ja, ja er moet toch brood op de plank komen. Dus het, het is wel vervelend. Maar ja, ik ga er toch mee door. Het is toch mijn werk. Ja, waarom... ja ik heb het gehoord. Dat die, man, die man in Azië zat. Uh... Ja, waar, waarom was dat voor jou uh, geen optie? Ja, omdat ik altijd het idee heb dat de anderen uitwegen zijn. Als, als uh, een relatie draait op, uh, ja, op geld, laat ik het maar zo tellen, dan. Ja. Nee, dat gaat met mij niet in. Dat, dat, uh, dat, dat, dat klopt niet. Als het allemaal op geld gaat draaien, dan. Uh, nou, ja, dan, ja, dan moet er een andere oplossing komen. Gewoon. En wat, wat voor oplossing heb je uiteindelijk gevonden? Ik ben uh, wel een vrachtwagen verder gegaan, maar dan als een uh, trippelrooster, zeg maar. Dus ik uh, rijd drie dagdelen. En dan rijd ik drie nachtdelen en dan ben ik drie dagen weg thuis. Nou, dus nog steeds wel meer van huis weg dan dat iemand met een normale kantoorbaan uh, misschien nou, zou hebben. Die, maar... Ik ben in die drie dagen ook gewoon s'avonds thuis. Oh, Nachtrijden ben ik overdag gewoon thuis. Oh, kijk, ideaal. Dus, ja, dat is zeker lekker. En in het begin, dat zou wel even wennen geweest zijn. Hoe waren die eerste avonden thuis? Ja, weer heel vreemd. Je zat weer uh, aan tafel met je kinderen weer een normale pracht te eten. Want dat schoot er ook altijd in de weekenden weer natuurlijk. Want dan is de, nou ja, pap is thuis en ja, dan gaat ik niet in de keuken staan. <laughs> Wordt dus weer altijd, friet? Ja. ja, weer een makkelijke hap, zeg maar. Ja, en nou dat je gewoon weer lekker van uh, groenten eten. En uh, ja, je was gewoon samen met het gesprek uh, ja, waar de kinderen met school aankwamen en dat soort dingen allemaal. Ook de problemen, dat moest allemaal zelf oplossen natuurlijk toen die tijd. Ja, en dat kan je nou weer met, met z'n tweeën doen. Ze leerden je opeens echt kennen. Ze wist ja, dat, heen, dat is mijn <laughs> vader weer die daar zit. <laughs> ja, ja, ik heb nooit spijt van gehad. En ik heb daar tot, tot hele de hele vandaag nog nooit gespijt van gehad. Want ja, ik heb altijd ja, het de winst staat gewoon voorop. Ik kan me ook voorstellen, want we hebben echt wel verschillende verhalen al gehoord inmiddels. Ook iemand die ja. zei van ja, ik ben juist hartstikke blij dat we zo ver uit elkaar wonen... en dat we elkaar zo weinig zien, dat is alleen maar lekker. Heb je juist ook niet, omdat je natuurlijk een hele periode gewend bent... om juist uh, veel weg te zijn bij, bij je vrouw en je gezin... en nu is het omgekeerd, nu ben je juist best wel veel thuis... Is het ook niet nou, dat je af en toe verlangt naar weer een moment voor jezelf? Had het ook nee, voordelen? Uh, nou, nee, onze relatie met jou ook, uh, ja elkaar heel erg strijzen, zeg maar erin. Dus ik gewoon zeg: van, joh, ik ben vanavond even met een paar maanden ben ik uh, even naar de kroeg en is goed goed, ik zie je straks alweer of ik zie je morgen alweer. En dat is ook wederzijds naar haar toe. Als zij zegt van, joh, gaan dan ga ik ga mijn naar de bioscoop en even wat doen. Dan is het ook van, de, nou, de mazzel. Ik zie je morgen wel of uh, zie je vanavond nog wel of vannacht. <laughs> dat ja. is ook een bepaalde relatie dan natuurlijk ja. die we met elkaar uh, hebben natuurlijk. Dus jullie zijn still going strong. Dat gaat gewoon helemaal hartstikke goed. Ja, gelukkig, uh, gelukkig wel, ja. En, dat is, uh, en, en iedere relatie verschilt natuurlijk, hoor. Dat is... Uh... Ik heb genoeg vast waar die hele weken vanuit zijn. Die zeggen: Wij nee, moeten niet aan denken om door de week uit te zijn met mijn kinderen. Want dat is wel knettergek. Ja, en de anderen die vinden het weer fantastisch. Ja, ja en nee, jij hoort duidelijk bij de laatste. Oké, okay, Willem, dankjewel. Graag gedaan. Fijne nacht nog. En als jij nou luistert naar Willem en denkt hé, hey, dat verhaal dat herken ik wel of uh, ik heb uh, iets anders meegemaakt, namelijk dat het uh, helemaal juist niet voor mij werkte om uh, veel thuis te zijn of weinig relaties op afstand, daar gaat het over. Je kan bellen naar uh, 0800 1121 of mailen naar lust.bnn.nl Ik krijg uh, nog een mailtje binnen van Liesje, die zit te luisteren en die uh, schrijft, ik heb ook zo'n relatie op afstand. Mijn man is in Suriname voor zijn werk. En ik zit met de kinderen hier. Ik vind het heel erg. Ik denk vaak dat hij vreemd gaat. Want je ziet elkaar heel weinig. We bellen elkaar een paar keer per dag. missen elkaar heel erg. Maar ik mis hem wel. We zijn al 36 jaar getrouwd. Hij heeft er niet zoveel moeite mee, denk ik. En hij komt wel elke keer na een paar maanden terug. Dan is het heel erg leuk weer. En zijn we weer verliefd. Maar leuk is het uiteindelijk niet. Ik heb het er moeilijk mee. Nou, weer een heel ander verhaal, dus. En uh, ook wel een beetje dat het wantrouwen zit erin, wat, wat we eerder ook uh, hebben besproken. Ze is bang dat hij vreemd gaat. Dat is natuurlijk ook ja, wel denkbaar dat je daar bang voor bent. Misschien herken jij dat ook wel. 0800 1121 is het telefoonnummer waarop je kan bellen. De Mary J. Blige en George Michael.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 J. Blige en George Michael S. Een paar maanden geleden hadden we hier een lust-uitzending over extreme relaties. En Zarayda die sprak toen met Gerrit die zelf militair is en weet hoe het is als je duizenden kilometers verwijderd bent van je geliefde omdat je op missie bent in een ander land. Leg mij eens uit wat het zowel met een man doet als je op missie wordt gezonden als met de achterblijvende vrouw. Wat doet dat met de mens?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 een monitoren missie zit in het voormalig uh, Joegoslavië nu uh, Bosnië of in Kosovo, ja, dan woon je tussen een, een, een uh, lokale familie en dan ben je vrij zelfstandig in de uitvoering van je missie. Ja. En dan is het aan jou om uh, stand te houden tegen de verleidingen als ze er allemaal dus, niet sorry. zijn voor jou. Ja. Dus oké, okay, dat zijn er twee uh, redenen of waar het op stuk kan lopen. Wat zie je nog meer om je heen? Dat mensen een uitzending gaan doen, terugkeren en dan hun eigen relatie nog eens onder de loep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 Sarayda dus die een tijdje geleden in gesprek was met een militair die ook te maken had met liefde op afstand. Ja, er zijn veel mensen die daar mee te maken hebben. Dat hebben we wel gehoord. Ik kan er nog steeds over meepraten. 0800 1121 is het telefoonnummer. Straks wil met een luisteraarsvraag en. lust.